NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Ewa de Jong met het NOS-journaal. Eurotunnel, het bedrijf dat de kanaaltunnel exploiteert... eist een schadevergoeding van bijna 10 miljoen euro... van de Britse en Franse regering. De vele migranten die de oversteek proberen te maken... kosten het bedrijf miljoenen euro's. Vooral de extra beveiliging kost veel, zegt Eurotunnel. En omdat treinen daardoor vaker met vertraging rijden... leidt dat ook tot een daling van de omzet... Het bedrijf zegt dat de problemen veel groter zijn dan de Franse regering doet voorkomen. Volgens de officiële cijfers verblijven er ongeveer 2000 migranten rond Calais... maar volgens Eurotunnel zijn het er zo'n 5000. De Franse regering presenteert vanmiddag maatregelen om actievoerende boeren tegemoet te komen. De boeren vinden dat ze te weinig verdienen aan hun producten... en hebben daarom diverse wegen in Frankrijk geblokkeerd vakantiegangers kunnen daar veel hinder van ondervinden. Het plan bevat meer dan 15 maatregelen. Ze moeten er onder meer toe leiden dat er minder geld naar de tussenhandel gaat... en dat de boeren dus zelf meer overhouden. In Noorwegen worden de aanslagen herdacht... die vier jaar geleden werden gepleegd door Anders Breivik. Bij die aanslagen op het eiland Utoljaan in het centrum van Oslo... kwamen 77 mensen om het leven. De meeste doden vielen op het eiland... waar jongeren van de arbeiderspartij op kamp waren... De jongere afdeling van de Arbeiderspartij organiseert dit jaar weer voor het eerst zo'n zomerkamp op Utoya. In Breda zijn 17 mensen aangehouden die een feest aan het vieren waren op een boot. Volgens de politie was er geluidsoverlast, hing er een wietlucht en waren de feestvierders niet voor reden vatbaar. Toen de twee agenten probeerden aan boord te gaan, duwden de opvarenden de boot weg en zetten ze de muziek zelfs harder... Uiteindelijk konden alle 17 feestgangers worden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. De meeste bewolking zit in het zuidoosten en langs de noordkust. Heel plaatselijk kan nog een buitje vallen. Het wordt 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 in Limburg. Morgen overal geregeld zon en vrijwel droog bij 20 tot 23 graden. Dit was een OS Show. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Knoop het 4 kilometer door een ongeluk. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk 7 kilometer door een spoedreparatie aan de vangrail. Er is één reis ook dicht. Je kunt de beste bij Knoop het Hoevelaken ombreiden via Apeldoorn over de A1 en de A50.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Jij. Zandvoort. en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht.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 Hoi, oh, weer buiten. Goedemiddag. Zijn we weer. Gewoonlijke woensdag. jullie vandaag alweer. Het niet zo wat voorbij, hè. Jullie gaat het hard, jongens. Jongen, jongen, jongen, jongen. Maar goed, het is maar weer een lekker temperatuurtje en uh... Ja, toch? Lampenwolkjes, nou ja. Mag de print niet drukken, toch? Goed, nou, uh, we gaan weer verder met uh, deze dag. Uh, eerst onze mini-marathon. Uh, vier uur lang, ja, oe, het is wat hoor. Vier uur lang, oeh. Uh, moet ik maar nou zeggen? Oh ja. CFM luncht en daarna de vinyljaren natuurlijk. Met uh, vinyljaren als classic album deze keer het eerste album van Sailor. Ja. Yeah. oeh. En uh, in dit programma, ja, uh, dan gaan we gewoon... Uh, de gebruikelijke dingen doen die we altijd op, uh, hoe ons doen hè, het regio nieuws om half twee. En dan hebben wij dan nog uh, de bioscoop agenda. En het recept straks om kwart over één. Ja, nou, lekker eten hoor. Oeh, kan koken, Mjohansela. Oeh, niet te geloven. Ja, andere luistert ook weer. Hij is nog even bezig met nieuws en zo. Maar die hoort er straks hoor. Ja, ze komt echt. La, la la la. Nou ja, voor de rest zien we wel wat aan tafel komt. Uh, ik heb uh, mooie muziek voor u klaarstaan. Leuke muziek voor u aan, Heftige muziek voor u aan. Van alles wat, weet je. Oud, nieuw, rijper groen. En eh. Uh, Ja, ik moet eens even kijken. Ik denk, waar beginnen we ook weer mee? Nou, uh, Keith Richards, die kent u wel, hè? Van de Stones, hè? Die gitarist, die van de Stones, weet je wel. Kent je toch wel? Of u van, van iedereen zei, die haalt de 50 niet. Nou, hij is nu in, in de 70 en hij doet het nog steeds. En goed. Keith Richards, die komt uh, in september met een uh, nieuw soloalbum. Jawel! Ja, in september komt hij met een nieuw soloalbum uit. En. Uh, ja, u zegt natuurlijk, het is nog geen september. dat moeten we er nu mee? Nou, ja, kijk, wij zouden natuurlijk CFM-lus niet zijn. Als wij daar niet alvast een voorproefje van hebben. Jawel! Dus ik ga u presenteren. Ja, dat is. Ik ga niet zeggen dat het première is, want dat zal misschien al eerder op de radio zijn. Desal wel de plus. Je ja, kunt kun je de nieuwe single van Keith Richards laten horen. Solo single, jawel, van het nieuwe album dat in september uitkomt. Luister en huiver, het nummer heet Trouble. Just because you find yourself. Richards, de gitarist in de Stones, komt dus in september uit. En dit is alvast een voorproefje. heet Trouble is your middle name. Kan je maar zeggen voor je? Ja, het zou net zo goed als het hoogstnummer kunnen zijn natuurlijk. Maar het klinkt wel lekker, daar gaat het om. Keith Richards dus. En het album komt in september uit, zijn soloalbum. Dit is de nieuwe single van Direct. Hier de 3-1. Dat is een hele aparte hoor vandaag. Hele aparte 3-1 vandaag. Maar daarover zo meer. Move on, dit is Direct. Nieuwe single dus van Direct. En dat, dat heet uh, Move On. Ja, tijd voor de 3 in 1. Ja. Het was een hele aparte dag. 3 in 1. 1, Drie prachtige nummers van Tom Waits. Voor de liefhebbers. Is a sumo wrestler, cream puff, casper, milk toast, and the only ruling and the party Eén. To go, old oh, sing Matilda, old oh, sing Matilda, you go, old oh, sing Matilda with me. Now the door. Hello no. Dude! 3 in 1 vandaag van uh, Tom Waits. Wel een mooie. Wat een stem die man. Niet geloof ik. U hoort er achterin, achterin volgens de San Diego Serenade. Daarna de Piano Has Been Drinking, Not Me. En dat is een gigantisch mooi nummer. Terwijl als je hoort wat hij op die piano doet. Hij slaat gewoon echt. Uh, ik heb het hem ook een keertje in een Amerikaanse show live zien doen. Dat is echt geweldig is hij gewoon normaal uh, niet dronken. Maar nou ja, de piano heeft gedronken. Niet ik. Zo, zo moet je het zien. Uh -huh. Dus dat is een mooie smoes voor pianisten. Dus ik uh, ook uh, fout maak. Nou, is de piano zijn schuld. Ja, de piano heeft gedronken. Ja, moet je maar niet zuipen. Nee. En uh, uh -huh. daarna natuurlijk het nummer uh, Tom Traubert's Blues, wat velen uh, aanduiden met de naam Walt Zing Mathilda. Ja, maar dat is niet de officiële titel. Nee. Uh, het nummer heet Tom Traubert's Blues. Is ooit ook nog eens dunnetjes overgedaan door Walt uh, Stewart. Mm -hmm. Maar dit blijft toch de mooiste versie, hoor. En ja. Harold shoot vind ik hem te glad. Ja, het is ietsje. wel mooi. Ietsje te glad. Hij doet het wel mooi, maar... Maar dit is de mooiste. Ja. Goed, Tom Troberts Blues dus. Uh, Wonsing Mathilda. Met een tekst waarvan eigenlijk niemand weet wat het over gaat. Nee, je probeert er achter te komen. Wat gaat het nou eigenlijk over? Nou, ja, nou ik, Mathilda. ik heb zo even tijd. Zal ik het eens uitzoeken? <laughs> Waar hij over gaat? Ja, wel eens doen ja. My. We zoeken het op. We zoeken het op. Ja. Maar dat is, Waltzing Mathilde, ja, het, schijnt, het is een bedekte term voor iets. Maar uh, uh, wat het precies is, dat ja, daar is... Zoals uh, Rod Stewart, die, die zei ervan, van, uh, ik heb dat nummer opgenomen... omdat die tekst me zo vreselijk interrigeerde. En ik nu nog steeds niet weet wat het over gaat. Nee, nou, uh, zoals ik al zei, ik zoek het op. En als ik het uh, tijdens de uitzending nog vind, dan hoort u het nog. Ja, dan krijgt u het nog te horen waar die tekst over gaat. Ja, update. Zier, FM. Voor Zandvoort en de regio. Nou, u heeft de stem al gehoord, natuurlijk, hè, dames en heren. Het ze en weer, sinds en weer. Hè. Ja, gezellig. Angela! Gaat het nieuws voor u lezen? Ja. Ja. ja. Jawel. PvdA ja. en. Sociaal Zandvoort vragen naar watersportbeleid. Uh, de fracties zijn van mening dat een integraal watersportbeleid ontbreekt... en vragen het college naar de mogelijkheden dit vorm te geven. In de brief die hier bij de fracties schreven... worden tevens vragen gesteld over de huidige vergunningen en nota's... in relatie tot de activiteiten van fun op zee. Tot 2 augustus staan vijf kiosken op de boulevard... tussen Bouwens Palace en het Badhuisplein. In deze pop-up winkeltjes verkopen Zandvoortse ondernemers... hun toeristische producten. Het college van BMW heeft eerder dit jaar besloten... om bij wijze van proef de kiosken op de boulevard te plaatsen... met het idee daarmee de boulevard een nieuwe impuls te geven. En naar nu blijkt is dat gelukt... Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de reacties van bezoekers, bewoners en ondernemers voorlopig positief zijn. Ook de uitleiding van boeken bij de VVV-kiosk Lezen aan Zee blijkt een regelrechte hit. Mensen maken foto's van de kiosken met het strand en zee op de achtergrond. En bezoekers die behoefte hebben aan algemene informatie over Zandvoort kunnen nu ook terecht in de VVV-kiosk op de boulevard. Bij slecht weer zitten de ondernemers met praktische problemen. De kiosken zijn klein, alle koopbaar moet buiten worden uitgestald... en regent soms nat of waait weg bij harde wind. En door de paar onstuimige dagen in de afgelopen weken... zijn de kiosken daarom soms ook niet open geweest. En hierdoor hebben de ondernemers voor hun gevoel nog niet alles kunnen laten zien. En om die reden hebben ze... ...gevraagd of de proef met een paar weken kan worden verlengd. De gemeente gaat daar nu naar kijken. Voorlopig kan geconcludeerd worden dat de kiosko ook echt iets toevoegen aan het boulevardgebied. Over wat dat betekent voor de toekomst zal de gemeente zich na de definitieve evaluatie gaan beraden. Op het Rumi'se terrein van het NZH Vervoermuseum aan de Leidse Vaart... ...in Haarlem is een 500 kilo wegen tramonderdeel gestolen. Dat zegt het museum tegen uh, dichtbij.nl. Het gaat om een stroomafnemer... Welke, in ...welke is geschilderd in zilverkleur. Uitgeklapt kan het ding zo'n drie meter hoog worden. Het museum vermoedt dat het onderdeel is gestolen... ...om door te verkopen als oud-ijzer... Op het terrein dat momenteel verbouwd wordt staan bouwcamera's. Er wordt nog gekeken of deze beelden bruikbaar zijn. Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding... op de professor Eikmanlaan in Haarlem. Het slachtoffer stak een voetgangersoversteekplaats over... maar werd daarbij geraakt door een busje. Het busje reed naar de aanrijding door... Ambulance en politie werden gealarmeerd om hulp te verlenen. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling... en de politie heeft de zaak in onderzoek. En tot zover de nieuwsberichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag hebben we een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 23 graden bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken. Minimumtemperatuur ligt dan rond de 16 graden. Ook morgen is het zonnig. Het wordt 20 tot 22 graden bij een matige westenwind. En straks meer. Dat was het weer. ander kort. <lacht> nou, was het nog een klein staartje Tom Trobbers Blues. Nou, uh, goed. We gaan zo meteen de bioscoop agenda doen, maar eerst dit. Als het komt allemaal. Ja, tuurlijk komt het. QB! Dan was dat Harry Musquee, oftewel uh, Qubie. Dit is Bertolf met Jericho. It hurts my brittle bones. My hands are freezing cold. Squeezing blood from stone. I always teach you te wachten op een ander thema maar. Uh, vanmiddag in uh, Circus Sandvoort Minions 3D slash NL Universal Pictures en uh, Illumination Entertainment presenteren de vrolijke 3D animatie avonturenfilm voor de hele familie en uh, ik heb uh, een aantal mensen in mijn kennissenkring die hem gezien hebben en het is een aanrader geloof ik hij schijnt erg grappig te zijn. Uh, vanmiddag draait hij om kwart over twee. En uh, de rest van de week... Uh, tot en met volgende week woensdag... om half twee smiddags en om half vier nog een voorstelling. Dan, apenstreken, 3D, het leesplankje... wat deze zomer tot leven kwam... En deze draait vanmiddag voor het allerlaatst om kwart over vier. Dus de laatste kans om aardappenstreken 3D te zien. Ze zijn terug in Magic Mike XXL. Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Maganiello, Kevin Nash, Adam Rodriguez en Gabriel Iglesias. De hoofdrolspelers uit de kaskraker van 2012 Magic Mike. En deze film eh, draait vanavond om 7 uur en de tweede voorstelling om half 10. En dan tot slot eh, de ontsnapping naar, het gelijknamige, naar de gelijknamige bestseller van Hele van Rooijen Met in de hoofdrol Isa Hoes. En deze film draait volgende week maandag om 7 uur. En dat is overigens ook de enige dag dat uh, Magic Mike niet om zeven uur draait. Tot zover. Ja, Jij verwacht een ander themaatje? Ja. ja, ik heb het dus veranderd. Ik heb nou gewoon eens even de muziek uit Dr. Chivago genomen. Vond ik ja. wel leuk. Dat komt van een prachtige playlist op Spotify, dames en heren. Van het Prags City of Prague Symphony Orchestra. Dat is een, een hele leuke CD. Er staan maar liefst honderd uh, uh, verschillende. Nou, het is geen CD, denk ik. Het is een playlist. Er staan honderd verschillende uh, filmthema's op. Ja. En allemaal dus op deze manier bewerkt. Uh, Gone with de Wind, nou die heeft je allemaal heel vaak gehoord. Dus ik had nu gewoon eens het idee van: maar ik, doe, ik doe vandaag eens een keer uh, Dr. Zhivago. Ja. Weet ja. je nog de nagedachtenis nagedacht, van Oma Sharif, hè? Ja. Ja. ja. ja. Dus... Wat overigens een uh, geweldige acteur was. Ja. Goed, Waar gaan verder. Ja. Met mooie muziek. Het is ook mooie muziek. Luister maar. hosier, hosier, someone new. Go take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days. Electing strange perfections in any stranger I'd easier if there was a the right way Nieuwe single van Hoosier. Hij komt binnenkort naar Caray. En dit is Made in June. Zo heet de uh, groep ofzo. You hold me tight when I need to believe. The love that's more than skin deep. And I let you know my secrets. I tell you all my fears. And you give me every reason. That to shed not a tear. You're my everything forever. And I just wanted to tell you. Everywhere you go be on your side and I let you know my secrets I tell you all my fears and you give me every reason that to shed another tear you're my everything forever Ooh. and I just wanted to tell you Ooh. everywhere you go Gezelschap En uh, het liedje heet Nobody But You. En dit is een liedje dat weer bekend is geworden door een reclame. Gerson Meen heet de man. En Zou je oud? willen vragen, het is een keer met mij Hij, te Ja, uh, haal even in je mond hoor. Ik was net aan het uitleggen, kom maar toch. Even, even op je beurt wachten hoor. Kom nou, dat kan we al niet hebben zo natuurlijk. Even wachten. Ik wou net zeggen, Gerson Meen heet de man. Komt uit een uh, tv-reclame natuurlijk. En het is een oud liedje van uh, Benny Nijman. Ja.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 Oh, oh, oh, oh, ik weet niet hoe, oh, oh, oh.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 het Gerson uh, Meen heet de man. Het is een oud liedje van uh, Benny Nijman natuurlijk, dat kennen we allemaal. Uh, heel lang geleden al. Maar hij heeft er wel een hele leuke versie van gemaakt. Uh, volgens mij komt het uit een tv-reclame. Uh, uh, ik vind het leuk. Ik vind het lekker klinken. Gewoon gezellig. Ik weet niet hoe. Oh. We gaan uh, zo langzamerhand ons uh, opmaken voor het NOS Nieuws van 1 uur. Dus dat deed nog even als je gewoon even een stukje Vivaldis Winter Dark Morn. Hele aparte uitvoering van dit uh, klassieke stuk. Maar wel mooi, dat toevallig. Tot zo dus.